10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. In Eerle krijgen 40 winkeliers van winkelcentrum het Loon vandaag een laatste kans om nog voorraad uit hun winkels te halen. Morgen begint een aannemer met de sloop van 10 winkels die op instorten staan. De voorbereidingen daarvoor worden nu getroffen. Zo zijn wij zeg maar alle leidingen die daar lopen: brandmeldinstallaties naar water, gas, stroom, sprinkler... aan het omleggen en aan het verleggen. Voorts is alles Ballas Nedam, een. ...tijdelijke wand aan het bouwen. Nou, wij verwachten dat dat aanstaande avond of nacht klaar is. En als dat klaar is, dan starten wij direct uh, met de sloop. Volgens de winkeliersvereniging is de schade enorm. Vijftig winkels moeten ongeveer zes weken dicht. En het verlies zou in de miljoenen lopen. De vereniging heeft de leden gevraagd samen een advocatenbureau in te schakelen... ...om de juridische belangen te behartigen. Claims zijn volgens de vereniging nog niet aan de orde.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 Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker twintig doden en vijf gewonden gevallen. Volgens de politie was het doelwit een shiïtisch heiligdom in de Afghaanse hoofdstad. Ook in Mazar-e Sharif, in het noordwesten van het land, was een bomaanslag. Daar vielen zeker vier doden. Volgens Afghaanse autoriteiten was de bom aan een fiets gebonden en ontplofte die in de buurt van een moskee.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 Als je kijkt in Nereveen op de A32, daar was het dus een strook van drie, 400 meter. Meer was het echt niet en ja, dat was compleet wit. Op de A7 tussen Leek en Groningen ontstond een file van 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Het weer vanmiddag vooral in het noorden. Buien met soms hagel en natte sneeuw. Op andere plaatsen af en toe een buitje. Het wordt ongeveer 7 graden. Vanavond weer meer bewolking en regen. Mogelijk dat in het oosten eerst nog wat natte sneeuw valt. Ah, en verkeersinformatie. Nog een kleine 35 kilometer file. De zaken die opvallen. De nasleep van een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Over drie kilometer nog file tussen Breukelen en Vinkerveen. Op de A4 daarna Amsterdam. Bij Dorp 4 kilometer vanaf Leidschendam. De linkerrijstrook is dicht na een aanrijding. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Sloten zeven kilometer. En op de ring A10 richting Kroopend Nieuwe Meer. Tussen oost en Sloten na een ongeluk 7 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De week van de wijheid voor de euro. Als die euro valt, is de ramp niet te overzien. Wij wagen zo toch een poging. Dames opgelet, jezelf optutten voor de kerst is nergens voor nodig. Schijnt. Wat leer je op een moderne inburgingscursus? Jongen. Mensen, homo. Oh. Uh, lesbian. Nee, <laughs> lesbien. Hetero. Heteros. Hetero. Ja? En het ochtendtumeur van Diederik Ebbing. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. week van de waarheid voor de euro, dames en heren. De Europese regeringsleiders lopen de deur plat bij elkaar. De komende vrijdag zal er weer een allesbeslissende top zijn... voor de Europese uh, wereldleiders. Dat zijn cruciale dagen dus voor de munt, zegt alles en iedereen. En wat uh, uh, tot een paar weken, een paar maanden terug... een onwaarschijnlijk scenario leek, namelijk dat die munt... ooit zou kunnen instorten, is een stuk minder onwaarschijnlijk geworden. Kees Vendrik, goedemorgen. Goedemorgen. Oudkamerlid voor GroenLinks, tegenwoordig lid van de Algemene Rekenkamer. Kan die euro eigenlijk wel vallen? Nou ja, in theorie is natuurlijk alles mogelijk. Uh, er zijn natuurlijk in de geschiedenis wel voorbeelden geweest... van landen die uh, na een periode van crisis hun nationale munt echt kwijtraken. Uh, dus ja, in theorie kan het. Ik denk echter dat uh, de verantwoordelijke politici in Europa... Uh, de centrale bankiers, de monetaire autoriteiten... Um, alles op alles zullen zetten om dat te voorkomen. Ja, maar goed, de eerste bewegingen... Uh, die nu al weken maanden aan de gang zijn... lijken meer op een egeltjesdans dan op uh, daadkrachtig optreden. Zelfs gisteren nog, Merkel en Sarkozy... die dan wel met een nieuw verdragsvoorstel komen. Uh, maar het uh, is misschien wel too little too late. En de vraag is, wat gaat er eigenlijk gebeuren voor ons... als, als het toch misgaat? Nou ja, nogmaals gezegd, uh, ik denk dat het niet misgaat... Het uh, is wel uh, close to call, om het zo maar te zeggen. De, de crisis is groot uh, en de politieke leiders in Europa zullen echt moeten handelen. En vergeet ook de Europese Centrale Bank niet. Dat is een heel machtig instituut. Maar mocht het onverhoopt toch fout gaan, uh, ja, dan kunt u denken aan het scenario bijvoorbeeld zoals in Argentinië tien jaar geleden. Uh, daar ging de nationale munt onderuit na een periode van langdurige crisis. En uh, daar gingen de banken op slot voor een aantal weken en waren mensen aangewezen op ruilhandel... Uh, dan heb je geen uh, geld meer in je portemonnee. En dan moet je dus op een andere manieren gezien te komen aan je eten. Juist. Dus dan uh, uh, pinnen even geld uit de muur halen, gaat niet meer dan? Nou ja, dat zijn mogel ook mogelijke opties. Uh, maar nogmaals, dat is dermate rampzalig. Dus ik ga ervan uit dat politieke leiders dat uh, absoluut zullen willen voorkomen. Ja, zeker. Zullen ze dat willen voorkomen? Maar de vraag is of ze het kunnen voorkomen. Nou ja, kijk, het is niet alleen de politieke leiders. Ja, die zullen... een. een Geloofwaardig vangnet moeten spannen achter de Europese landen die op dit moment in de problemen zijn. Uh, nou, dat, dat gaat voor een deel misschien werken. Je ziet gisteren dat uh, de aandelen, de obligatiemarkten sterk positief reageren op de plannen van de nieuwe Italiaanse regering. Daar is de rente weer gezakt. Dus het is niet allemaal kommer en kwel. Nee. En nogmaals, vergeet niet de Europese Centrale Bank. Uh, nee. Dat is uh, de instantie die gaat over de waarde van ons geld. En uh, nee. ja, die kan uh, uit het niets miljarden euro's bijdrukken om te zorgen dat het systeem blijft functioneren. En dat is beslist een, een denkbare optie. Ik denk dat de Europese Centrale Bank de euro niet zal laten vallen. Nee, maar daar willen de Duitsers voorlopig nog niet aan. Uh, dus de vraag is of dat gaat gebeuren. En uh, in de tussentijd zie je wel, ook bij hele rijke en vermogende Europeanen, uh, bewegingen dat ze hun geld uh, elders parkeren. Grieken bijvoorbeeld, die onroerend goed in Londen en New York kopen. Grote multinationals die hun geld stallen buiten Europa of een bankvergunning vragen, zodat ze hun geld bij de Centrale Bank kunnen parkeren. Kloppen al die Verhaal? Nou, Dat kan ik niet allemaal verifiëren, maar Griekenland is natuurlijk een beetje een verhaal apart. Uh, dat land zit economisch zeer diep in de problemen. Dat is uh, veel ernstiger dan in de rest van Europa. En ja, wat niet helpt is dat er natuurlijk allewege speculaties zijn dat de, dat de Grieken uh, uit de euro stappen ja en ja, dan, dan lok je als het ware de beweging uit dat mensen met veel spaargeld, Griekse spaargeld, op Griekse banken denken, ja. wegwezen voordat de klap valt. Ja. Want ik weet wat ik nu heb, maar ik weet niet wat ik straks krijg. Nee. Ja, en dat is een van de scenario's die uh, monetaire autoriteiten natuurlijk als geen ander kennen. Dus zij zullen die kapitaalvlucht willen voorkomen. Ja. Uh, ja, Dan moet je de euro in stand houden. Het is ook een beetje moeilijk uitlegbaar in een land als Nederland... dat wij de Grieken uh, van uh, allerlei gelden moeten voorzien. Uh, weliswaar in de vorm van een lening. Terwijl rijke Grieken hun geld... een klein waarde van 200 miljard wegparkeren in Zwitserland. Nou ja, dat is natuurlijk een, uh, een uh, handicap van het huidige systeem. Uh, ja. Uh, ja, die monetaire autoriteiten hebben die par rijke particulieren niet aan hun handje. Uh, des te meer de noodzaak om uh, voor politieke leiders en de autoriteiten om het vertrouwen te herstellen. Want zolang dat niet uh, geregeld wordt, komende week ja. Ja, blijf je dus dit soort bewegingen houden. Ja. Even praktisch uh, gesproken. Want uh, we begonnen dit gesprek met het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar als het gebeurt, dan kom je in een soort van ruilhandeltoestand uh, terecht. Ehm. Um, dan, dan krijg je dus een run op supermarkten, gaan mensen hamsteren, gaan mensen dus heel snel geld van hun bank halen. Uh, er zijn nu al mensen, die hoor je wel eens in het straatbeeld zal ik maar zeggen, die zeggen ik ga een deel van mijn spaargeld maar vast uit de muur halen of opvragen bij de bank zodat ik het ergens in een kluisje thuis neer kan leggen. Zijn dat verstandige uh, maatregelen om te nemen als gewone burger? Uh, nou, ik zou daar eerlijk gezegd niet aan mee willen werken. Ik doe het zelf ook niet. Nou, heb ik ook niet zoveel van spaargeld, kan ik u toevertrouwen, maar uh, ik Hoeveel? vind het geen enkele. <lacht> nou, dat is natuurlijk een doe ik ja. uh, uh, Nee, maar ik zou daar eerlijk gezegd niet aan mee willen werken. Het lijkt me geen geschikte voorbereiding. Uh, uh, nogmaals, daarmee maken we eigenlijk met z'n allen de zaak veel erger. Dat is precies ook wat tien jaar geleden in 18 jaar gebeurde. Ja. Toen, dat uh, dus niet doen? Nee, dan toen is de bevolking op hol geslagen. Die zijn naar de banken gegaan ja. uh, om hun geld op te vragen. Ja, dat is niet, niet op dat moment alle minuut voor iedereen beschikbaar. Nee. Dan is er een bank een, ja. met massaal bandhouden. Dan ben je, je munt kwijt en dan doen we met z'n allen precies wat uh, eigenlijk willen voorkomen. Namelijk nou, ja. dat het financiële systeem onderuit gaat. Dus ik zou daar niet aan mee willen werken. Goed, dus we moeten nog maar even leidzaam afwachten tot de dames en heren in Brussel uitvergaderd zijn komende vrijdag. Nou, ik zou het nieuws goed volgen en ja. het is natuurlijk spannend. Ja. Uh, en nogmaals, ik ga ervan uit uh, dat, is dat er geen politicus in Europa te vinden is die zo onverantwoordelijk wil handelen dat het financiële systeem onderuit gaat. Dat hebben we in 2008 gezien. Ja. Uh, toen heeft men ook uh, fors ingegrepen om het financiële systeem over te houden. Ja. En ik ga ervan uit dat dat vandaag de dag niet anders is. Ja. Adequaat, hè, zei Wouter Bos gisteren nog voor de enquêtecommissie? Ja, dat snap ik. Uh, dat heeft in die periode toen ook gewerkt. Uh, toen waren er een paar banken die op de rand van de afgrond stonden. Uh, en daar is een breed pakket aan steunmaatregelen uh, voor uh, uh, bij elkaar gehardigd. Ja. En dat heeft in die periode de banken over hen gehaald. De ja. pinautomaten bleven natuurlijk We konden blijven betalen. De economie heeft wel schade opgelopen door het wantrouwen in de banken. Ja. Maar het had nog veel erger kunnen zijn. Ja. En uh, gelukkig is ons dat bespaard gebleven. Ja, Bos, die zei overigens met enige ergernis... dat hij niet zo goed begreep waarom uh, het gebaar niet groter is vanuit Europa. Want hij zegt, ik heb toen een enorm bedrag van 200 miljard... Uh, in het vooruitzicht gesteld als garantieregeling. Als heel duidelijk signaal naar de markt, wat er ook gebeurt. We kunnen die banken overeind houden. Uh, en het verhaal is dan, doe dat met factor 10 in Europa. Dat is nog niet eens zo gek. En je hebt 2000 miljard in dat noodfonds zitten als garantiestelsel... en de hele financiële markten zijn weer rustig. Ja. Nou ja, dat is inderdaad de les van het afgelopen jaar. Ja. Uh, too little, to too late. Too little, too late. En uh, dat moet komend weekend gerepareerd worden. Ja, één vraag nog. U bent rekenmeester van de Tweede Kamer en van het kabinet nu hè, bij de Rekenkamer. Nederland dreigt zijn triple A status te verliezen. We gaan ja. terug naar een double-A-plus-status. Uh, althans volgens de kredietbeoordelaar Standard Poor's. Uh, hoe erg is dat eigenlijk voor onze eigen uh, rentesituatie als wij weer uh, moeten gaan lenen? Nee, dat is natuurlijk een vervelende stap. Want dat betekent dat marktpartijen die aan Nederland geld willen lenen... Uh, in principe een hogere rente zullen vragen. Ja. Uh, tegelijkertijd is het de vraag hoe ver uh, het komt. Uh, gisteren heeft de Nederlandse staat weer voor 1 miljard euro geleend. Ja. En beleggers waren dolblij dat ze het geld konden parkeren... bij de Nederlandse staat voor een aantal maanden. Want het was een kortlopende lening. Ja. Uh, en toen is zelfs uh, een negatieve rente uh, al ja. gekomen. Dus de staat verdient aan het feit dat... Uh, de uh, miljarden stallen bij de Nederlandse staat. Ja. Uh, het is vervelend. Het is ja. slecht voor het imago. Het, het versterkt het wantrouwen in het eurogebied. Nou, dat kunnen we allemaal op dit moment uh, missen als kiespijn. Ja. Maar ik denk dat het in harde euro's uh, het effect uh, nog wel eens mee kan vallen. Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, voormalig Kamerlid van GroenLinks. Ik dank u wel. Dank u wel. Test, test.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 Eerder dit jaar, dames en heren, zonden we reportages uit van jonge radiomakers... in het kader van de Dirk van Egmond Masterclass Radioverslaggeving. Nu we bijna aan het einde zijn gekomen van dit kalenderjaar... herhalen wij er drie. Sylvester Elias ging op bezoek bij een inburgeringsklas. Goedemorgen, allemaal. Uh, we gaan zeg maar vandaag gewoon een lesje doen. Uh,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 Moeten inburgeraars verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. wanneer zij geen kleine kinderen en geen baan hebben? Het is niet genoeg om twee keer in de week naar school. en dan hier zeg maar een lesje te, te volgen. ze moeten gewoon ook uh, participeren. Weinig. Weinig. Pio. U was uit China gekomen, u was hier. Uh, u was bij een man thuis. Mm -hmm. kwam u veel buiten of niet? Niet zoveel. Deze Chinezen. Zit in de groep van Steven Ballou. Vanwege privéomstandigheden wil zij anoniem blijven en daarom noemen wij haar Ping. Het eerste jaar? Ja, veel buiten. Met mijn man, met, eh, samen. Maar het eerste jaar ging u alleen naar buiten met uw man? Ja, ja. alleen kijken. Kan ik kan eh, niet praten. Hm? Ja, kan niet vlaggen. Ik alleen de hele dag met haar. En um, wat deed u dan thuis?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 Als een aflevering in het kader van de Dirk van Egmond... masterclass radioverslaggeving... vernoemd naar de begin 2008 overleden eindredacteur van Cairo Radio 1. Morgen. Sinaasappels en citroenen, ze groeien nu alleen nog in het zuiden... maar door de klimaatverandering zouden straks zomaar exotische gewassen... ook in Nederland kunnen groeien. Misschien op termijn ook wel bananen. Kijk, als die klimaatverandering die komt zoals die wordt verwacht... zijn dat allemaal wel producten die op termijn binnen handbereik liggen. Tot dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks, dames opgelet, jezelf optutten voor de kerst is nergens voor nodig. Blijkt uit onderzoek. Eerst het ochtendhumeur, hier is Diederik Ebbingen. Dames en heren, ik wil vandaag mijn excuses aanbieden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn ochtendhumeur van vorige week... In dat stukje riep ik de Hollander op tot oorlog tegen Amerika, Afrika, Duitsland, Frankrijk, Iran, Griekenland, Italië, Spanje, Allochtonen, de islam en de grote graaiers. Ik wil bij deze terugkomen op deze oproep, omdat ik tot inzicht ben gekomen dat het, buiten dat het een heiloze en kansloze missie zou zijn, een aanzet is tot een enorm bloedbad dat vergelijkbaar zou zijn met minstens de Tweede Wereldoorlog. En daar ben ik bij nader inzien allerminst op uit. Tijdens deze oproep heb ik mij bovendien meermalen schuldig gemaakt... aan het gebruik van schuttingtaal. En daar waren veel luisteraars niet blij mee. Veel waren boos, omdat ik de naam van de heer ijdel gebruikte. En velen, vooral vrouwen, vielen over het feit dat ik Angela Merkel... de Duitse bondskanselier, aanduidde met een... als, ja, hoe zeg je dat netjes? Um, nou ja, zeg maar een plat ordinaire versie van een corpulente vagina. Ik besef nu heel goed dat ik hier, ook mijn fantastische werkgever, de KRO, waar ik al ruim twee jaar heel plezierig mijn stukje schrijf, dat ik ze hiermee ernstig in verlegenheid heb gebracht. En dat hebben ze mij ook geheel terecht kenbaar gemaakt. Het was stom, een opwelling, een denkfout. Want ik weet natuurlijk donders goed dat Angela Merkel geen, euh, nou ja, dat wat ik gezegd heb, is. Angela Merkel is in eerste instantie een mens en een vrouw, en die heb ik in een vlaag van verstandsverbijstering... gereduceerd tot een, nou ja, een forse schede. En daarmee heb ik niet alleen Merkel geschoffeerd... maar eigenlijk alle vrouwen. En dat spijt mij. Ik hou van vrouwen. Ik ben gek op vrouwen en ik val op vrouwen. Ik voel me aangetrokken tot vrouwen, ook lichamelijk. En ja, ook tot hun geslachtsdeel. En het is daarom des te vreemder dat ik Angela Merkel... met dit verrukkelijk stukje vrouw vergeleken heb... omdat ik mij... Nou ja, niet op die manier tot haar aangetrokken voel... wat natuurlijk ook geen enkele relevantie heeft... omdat haar functie een heel andere is dan jongens als ik het hoofd op hol brengen. Tot slot bied ik mijn excuses aan aan iedereen... die ik tot in het diepst van zijn of haar ziel gekwetst heb... door Gods naam te misbruiken. God betekent ook voor mij heel veel... evenals zijn zoon Jezus Christus van Nazareth. En nooit is het mijn bedoeling geweest om God onze vader te beledigen... nog om zijn volgelingen te kwetsen... Want God zou God niet zijn als hij God niet was. En zo is God in de hemel mijn beste vriend. In Jezus' naam, sorry. Diederik Die Hebbingen, morgen het ochtendtumeur van Koos Postema. Free the Textueel Kate Nijs met do-a-doe. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. Nu het Sinterklaasfeest voorbij is... wordt het de hoogste tijd om na te denken over kerst. Waar gaan we dat vieren, met wie en vooral wat trekken we aan? Uit onderzoek van een bekende drogist... blijkt dat vrouwen zich daar helemaal niet druk over hoeven te maken... want voor mannen hoeft al die opsmuk helemaal niet. Adi van de Krommenakker, goedemorgen. Goedemorgen. Model bij ontwerpen die BN'ers ook regelmatig van stylingadvies voorziet. Wat markeert die Nederlandse mannen? Ja, dat begrijp ik dus ook niet. Want dat is uh, natuurlijk waar je echt niet mee moet beginnen. Het is juist belangrijk dat de vrouw zich natuurlijk echt aandacht uh, aan haar uiterlijk en, en, en de kleding schenkt met kerst. Want ja, maar als we het dan nog niet eens doen, hoe moet het dan verder? Ja, houden die Nederlandse mannen niet van schoonheid of interesseert het de Nederlandse vrouwen op zichzelf ook al niet? Ja, nou die Nederlandse mannen houden natuurlijk zeker van schoonheid. Maar ja, ik vind het natuurlijk niet reëel om tegen om tegen eigen vrouw te zeggen, nou goed, je hoeft niet te veel aandacht aan je uiterlijk te besteden... terwijl ze wel, nou, natuurlijk op straat, of waar ze dan ook zijn, naar andere vrouwen kijken die dat wel doen. Ja. Dus ik zou de vrouw adviseren daar gewoon niks van aan te trekken... en inderdaad gewoon jezelf wel mooi te maken voor kerst. Ja. Goed, uit onderzoek van die uh, drogisterijketen blijkt dat vrouwen gemiddeld 46 euro uitgeven aan kleding voor kerst... en 39 euro aan beautyproducten. Mm -hmm. Dat is niet echt uh, heel veel, hè, toch? Ik verheel, maar ik denk... Weet Telefoon, het, de het, ene klacht. Het koopgedrag verschuift wel, want ja, me, vrouwen kopen echt al uh, soms in... Uh... In november of in, of in uh, september uh, beginnen ze al te kopen natuurlijk voor kerst. Want eigenlijk uh, het najaar, zeker bij mei merk ik dat altijd. Uh, ja, dan vanaf september zijn gewoon echt feestelijke jurken altijd heel erg in trek. En mensen zijn niet meer zo dat ze echt hè, drie weken of twee weken voor de kerst uh, nog gaan denken van ik moet een jurk hebben. Dus heel vaak wordt dat toch uh, al aangeschaft als ze een leuke jurk in de, in de vakken zien. Ja, en toch zien mannen, blijkt uit hetzelfde onderzoek een vrouw nog altijd het liefst met hakken. Mm -hmm. Ook dit jaar met Kerst? Ja, hakken zonder meer. Hakken is natuurlijk, de hele look is gebaseerd op hakken. Ja. Uh, de jurk is helemaal trend en is natuurlijk echt uh, belangrijk uh, dit seizoen. Ja, en hoor gewoon hakken bij. Die hele jurk is uh, is gewoon ingesteld op de hak. Ja. De mannen die meededen aan dit onderzoek, die uh, geven aan dat ze liever hebben dat die vrouwen meer aandacht besteden aan hun, aan die mannen dus, dan aan, ja. hun, uh, aan het uiterlijk. Het is een soort van ja. welbegrepen eigenbelang dus. Als ik een vrouw was, zou ik het toch een beetje verdelen. Ja. Ik zou inderdaad, uh, om het spannend te houden, zou ik toch zeker wel echt uh, ook aandacht in je uiterlijk besteden en je mooi te kleden en goed op te maken. Ja. En dan tevens dan ook natuurlijk nog een leuke kerstmaaltijd voor, voor op tafel te zetten ja. en, uh, dat lijkt me echt perfect. Ja, als je vaak in het buitenland komt en je kijkt daar naar hoe mensen zich kleden... en je vergelijkt dat met Nederland, hebben we hier nog wel een wereld te winnen, hè? Ja, nou, ik vind het vooral straatmode. Ik moet zeggen, hè, als je grote galas of wat dan ook, waar ik natuurlijk vaak ben... Ja. dan zie je echt dat vrouwen zich echt steeds beter kleden... en dat Nederland daar echt goed in meedoet, hè... Um... Uh, internationaal, maar gewoon straatmode. Dat vind ik echt een groot verschil. Als je ziet uh, vrouwen zo gauw ze even de straat op gaan... dan voelen ze zich helemaal lekker in uks en, en, uh, ja. en leggings en lage mode. En ja, daar ben ik zo op tegen. Ja. En omdat ik iedere week in Italië zit, in Milaan... dan denk ik, ja, dan zie je de vrouwen toch ook lekker comfortabel... maar gewoon wel uh, toch iets meer glammerder erin stoppen dan wat we ja. hier doen. Iets vrouwelijker. Wij ja. zijn een land van hobbezakken, zowel wat uh, mannen als vrouwen betreft misschien. Ja, <lacht> <laughs> nou, dat wil ik niet echt zeggen. Maar goed, we zijn op de goede weg. Maar straatmode zou ik echt iets aan doen. Goed. Ali van de Krommenakker met uh, op- en aanmerkingen... bij dat onderzoek van die bekende drogist... kleedt u dus vooral wel mooi aan met de kerstdagen. Dat is het devies ja. aan het einde van deze uitzending. Want het is half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En na het nieuws van half elf kunt u gaan luisteren. Hij is weer terug uit Suriname. Gelukkig, Prem, daar ben je weer. Goedemorgen Sven. Wat ik heel leuk vind, Barbara van der Klis bij Eindredacteur, Haar moeder is jarig vandaag en die kleedt zich altijd tip-top. Dus je hebt dat hele onderzoek niet nodig. Gewoon kijken naar mevrouw van der Klis en dan zie je dat je wel netjes kan kleden en jouw vrouw ziet er ook altijd tip-top gekleed uit Sven. Zo is dat dan kerst is of niet toch? Zo is dat. Ja, nou en ik was lekker in Suriname met mevrouw. En dan kunnen we gelukkig korte broek en dingen aantrekken. <laughs> maar nu is het ook ontzettend koud. En dan heb je een probleem met je gemeente, Sven. Dan neem je de telefoon en dan bel je. En dan krijg je zo'n ambtenaar aan de telefoon. Die niet begrijpt wat je probleem is. Die er eigenlijk zit om je alleen maar uh, gefrustreerd te maken. Dat je je mobieltje, tegen de muur kapot gooit. Dan moet je weer gaan bellen met de ander na. Nou, en toch blijkt er dat in Nederland luisteraars de gemeente Enschede als een van de weinige gemeenten in staat is om u als publiek vriendelijk te behandelen. Ik heb de man die daarvoor verantwoordelijk is en laat die man zijn naam toevallig nou meester zijn, Albert Meester. Ik heb Willy Bos, die is ooit begonnen als receptioniste en is nu teamleider en die weet alles van lastige mensen zoals Sven Kokkelman. En we gaan ook Peter Ritsen hebben, de adviseur bij de Bestuursacademie Nederland. En die kan vertellen hoe het wel kan en u luisteraars kunt me heel goed helpen door casussen aan ze voor te leggen of uw eigen frustraties te botvieren. U kunt de springtime gebruiken als frustratie uit het middel om alle klachten die u heeft over ambtenaren door te geven. Maar gelukkig gaan we dat doen. En ik heb het zo gemist. In die zonnestraal had ik echt behoefte aan een warme, aangename stem van Dorat Begens. Radio 1, het NOS-journaal. De MMA heeft vanochtend invallen gedaan bij KPN, bij Vodafone en bij T-Mobile. De mededingingsautoriteit heeft een vermoeden dat de telecombedrijven onderling verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Aanleiding voor de inval zijn verklaringen van twee klokkenluiders en die verklaringen zijn in het bezit van Nieuwsuur. De klokkenluiders kwamen in contact met het tv-programma via PVV-kamerlid van Bemmel. Die deed het afgelopen half jaar onderzoek naar de telecombranche. Tien jaar geleden kregen KPN, nee dat zeg ik verkeerd, in de uitzending van Nieuwsuur vanavond geeft Van Bemmel van de PVV een toelichting op zijn onderzoek. De twee klokkenluiders die willen anoniem blijven. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft neemt de komende jaren toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er dit jaar zo'n 70.000 mensen bijgekomen en volgend jaar komen er nog eens 55.000 bij. Eind volgend jaar zijn er dan 1,1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Die moeten per maand van 1000 euro of minder rondkomen. En bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker 20 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens de politie was het doelwit een shiïtisch heiligdom. En ook in Mazari Sharif, in het noordwesten van het land, was een bomaanslag. Daarbij vielen zeker 4 doden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB Verkeersinformatie staat nog veel op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Na een ongeluk tussen Ochten en Geldermalsen, 12 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradication. It's -time. De overheid, een door ons betaalde organisatie die er kennelijk alles aan doet om ons te irriteren. Het lijkt vaak alsof ze er niet zijn om ons te helpen, maar juist om ons te frustreren. Het meest komt dit naar boven aan de telefoon. Bel met willekeurig welke overheids- of semi-overheidsdienst, of het nou de Belastingdienst, de gemeente of het UWV is. De krant is groot dat u de telefoon, nog voordat uw probleem is opgelost, tegen de muur aangooit uit frustratie. Klantvriendelijkheid bij ambtenaren lijkt verboden. Als ik ambtenaren hierop aanspreek, dan zeggen ze dat ze zich wel zo moeten gedragen... omdat zij zelf gevangen zitten in regelgeving en procedures. De ambtenaar is vaak bij zo'n telefoongesprek net zo gefrustreerd als de beller. Maar het kan ook anders. Ook ambtenaren blijken hun werk te kunnen vermengen met klantvriendelijkheid. De gemeente Enschede won deze zomer voor de tweede keer op rij de eerste prijs... in de benchmark Publiek Zaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. We zullen straks van ze horen wat hun geheim is. Neem een vraag aan uw luisteraars. Heeft u tips en ideeën voor ambtenaren hoe ze klantvriendelijk kunnen worden? Of, en dat lijkt me heel erg leuk, heeft u nog recente voorbeelden met naam en toenaam waar ze u niet goed behandeld hebben? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaart.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Ik beloof u, we noemen de naam, de toenaam en iedereen van de gemeente als u klachten heeft, want we leven alles in openheid. Dit is Primtime. It's brandtime! Luisteraars, we staan bij het stadhuis van de gemeente Enschede aan de straat 24. U mag langskomen. Willy Bos, Goedemorgen. U bent hoe lang geleden begonnen als receptioniste hier? Nou, ik ben niet begonnen als receptioniste, maar als baliemedewerker. Ja, wanneer? Hoe lang uh, dat geleden? Dus denk ik een uh, jaar of... Microfoon acht, een jaar of acht geleden. Een jaar of acht geleden. Dan ja. staat u daar als Bali medewerker ja. En dan komt er zo'n type als prim. Die natuurlijk een beetje chagrijnig en dingen doet. En hoe, hoe gaat u dan met zo iemand om? Nou ja, wat, wat wij heel belangrijk vinden. En ook uh, onze medewerkers op trainen Is uh, vooral begrip te hebben voor de voor de klant. Vooral begrijpen wat het om gaat en niet uh, met een kleutje driet insturen. in sturen. Ja, maar hoe dan? Begrijpen om het gaat. Als het daar zo'n chagaret staat en die dinges. Hoe, hoe blijft u dan vriendelijk? Nou, je, blijf, je je probeert te begrijpen wat die klant wil. En als je het goed doet, en daar hebben we ook... Uh, zijn we ook uh, voor getraind. Hè? Dat heeft met je stem te maken. en Met hoe je kijkt en wat je zegt. En dan, als, het, als je het goed doet, dan uh, wordt die klant vanzelf uh, rustiger. En dus als ik nou heel agressief begint te praten, dan gaat u. Ja, dan kijk ik je heel lief aan en dan uh, hoop ik dat je daar gevoelig voor bent. Ja, en dan en helpt het dan dat. Laat uw stem dan ook wat ja. zachter. Ja. Ja, dat is belangrijk, ook wat je uitstraalt aan de baan En ook oogcontact? Ja, oogcontact en vooral begrip tonen, empathie voor de klanten. Maar hoe, hoe, hoe dat, Want kijk Barbara, die gaf, het, het idee voor deze uitzending kwam van Barbara, omdat ze had gebeld uh, met twee organisaties. En bij die ene was er iemand die heel erg formalistisch was. Ja. En bij die andere zijn iemand, ja ik begrijp uw probleem, ja. uh, hoe kan ik u helpen, uh, meedenken. Ja. D dat, dat is uh, belangrijk, vooral uh, begrijpen, meedenken en niet iemand uh, wegsturen met, uh, ja we kunnen u niet helpen, of zo zijn nu een keer de regels. Dat is bij ons verboden om te zeggen. Ja, ik kan er ook niets aan doen, dat ja. mag u niet zeggen. Nee, nee. Dat is, uh, nee, dat kan niet, we proberen echt een oplossing te zoeken, ja. hoe dan ook. En van Bali, meer, want u bent ook een carrièrevrouw, want van Bali medewerker bent u nu teamleden. Ja. En dan zit u dus andere mensen aan te sturen. Ja. En wordt u nooit boos op... Kijk, ik heb hier Jeroen en, en Rien, dat zijn van die half mislukte figuren... waar <laughs> ik af en toe zo boos op word, dat ik ze draai om de oren weer geven. Hebt u dat ook? Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens. Ja. En wat, wat doet u dan met zo'n collega? Ja, ik kan natuurlijk niet iemand draai om de oren geven. Uh, en dat, dat is weer hetzelfde. Praten, praten, aandacht geven uh, aan die medewerkers. Ja, dat gaat niet vanzelf, dat kost veel tijd. Ja? ja, en um, oké, okay, weet u wat, ik heb een, een, een, een luisteraar, een vaste luisteraar, ik vind hem een verschrikkelijk leuke man. Meneer Van Rest, en we maken een uitzondering, normaal mag je pas naar het muziekje erin. Maar meneer Van Rest, goedemorgen, leuk dat ik u weer hoor. Ja, ik, fijn dat ik jou weer hoor, ik heb een hele goede tip die jij meteen zal be, uh, begrijpen. Uh, je weet, ik ben wat ouder, ik, mijn vrouw en ik hebben, uh, zolang we met elkaar leefden, als we iets gedaan moesten krijgen van een kantoor of van de balie, dan als er, oh, en dan deden we het telefoon op, Dan pakten we hem op en dan hoorden we dat. Als er een man zat, dan deed mijn vrouw het verhaal. En als er een vrouw zat, dan deed ik het verhaal. En dat werkt altijd. Aha, even kijken. U lacht, Willy Bos. Dankjewel, meneer Van Rest. <laughs> Klopt dit? Dat zou heel goed kunnen, Een andere ja. seks ja. aan de andere kant die een beetje verledelijk kan spreken. Ja, dat kan helpen. Ja, ja dat, dat helpt ja, ook. Ja. Maar goed, een, een, een boze man die, die echt gigantisch boos is... Uh, dan kan die vrouw nog zo mooi zijn, maar dat werkt niet altijd. Nee. En, en, en door de telefoon werken jullie ook veel met stem? Alleen. Ja, uh, Albert Meester, hoofdpubliekse dienstverlening gemeente Enschede. Let je op wie je achter de telefoon zet? Ja, wij zijn uh, streng in ons aannamebeleid. Uh, het is niet meer zo dat... Uh, uh, iedereen die uh, ongeschikt is voor andere functies... Uh, dan wel uh, achter de telefoon gezet kan worden of uh, uh, achter de receptiebalie. Uh, je let echt uh, ook goed op. Dat legt op. echt goed op. Uh, dus mensen moeten ook met hun stem kunnen acteren? Uh, die moeten nou ja, acteren met de stem als het, uh, ja, de, uh, als het kan heel graag. En waar wij ook heel erg op tegen zijn, zijn uh, bandjes. Uh, keuzemenu's en dat O oh ja, daar had, had mijn technicus het steeds over. Als je belt naar de gemeente Enschede, keuzemenu 1. Hebben jullie een Nee, hebben jullie Je krijgt het. echt een telefoon. Je krijgt altijd meteen een telefoon. Alleen op het moment dat er veel wachtenden voor je ja. zijn, krijg je een bandje die zegt van er zijn het moment veel wachtenden voor u. Eh, maar voor de rest krijg je altijd meteen een persoon in levende lijven. Luisteraars, Barbara schreeuwt in mijn oor. Het moet overal worden afgeschaft en ze heeft te woord met de F-begint, keuze menu's. En luisteraars, ik word hier zo blij van. Kan niet iedere gemeente net zoals de gemeente Edgene? Je krijgt dus altijd een mens van vlees en bloed. Ja. Ja, wij hebben toen wij 14.053 in het leven hebben geroepen. Maar dat is een centraal nummer. Dat is een voor alles nummer waarmee je makkelijk de gemeente kunt bereiken. Er zat er eerst een bandje voor van het antwoordconcept. U spreekt ja. met antwoord. We verbinden u door. Dat bandje hebben we ervoor weggehaald. Hoe we lang hebben, geleden? Dat is een maand of vier, vijf geleden denk okay. ik. Oké. En uh, wij hebben ons altijd verzet tegen een keuzemenu... Uh, waarbij uh, mensen uh, worden gevraagd van uh, welke gemeente wilt u bellen. Uh, wij vangen alle telefoontjes af van 1453, ook van Losser, ook van Haaksbergen. En dat wij zijn, twee kunnen, dat zijn twee gemeentes hierna. Ja, in de rest van Nederland, Nederland weten ze niet alles, meneer Meesters. Dus, dus, <laughs> en en, en die, die, die vangt u op. Luister, oh, ik word hier zo blij van. Helpt u me alsjeblieft om een beetje chagrijnig te worden met wat voorbeelden. Voor het Fout is gaan, u kunt bellen. 0800-1121. Meneer naar Printlijm-Apers start NTR.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody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 Tjarek Reininga stuurt een mail. Klantvriendelijkheid is eerst en vooral een kwestie van bejegening. Van hoe we met elkaar omgaan. Maar veel klanten meten de klantvriendelijkheid van de overheid die daaraan af. Maar aan het antwoord dat zij op hun vraag krijgen. Als dat negatief is, is de betreffende overheid dus niet klantvriendelijk. Is dat ook jullie ervaring, meneer Meester? Nee, helemaal niet. Uh, wij, kijk, wij kunnen niet iedere klant naar de zin maken. Uh, er zijn uh, uh, uiteindelijk... Uh, toch wettelijke regels waar je, je aan moet houden. Uh, alleen als je uh, duidelijk bent en duidelijkheid schept... ook al is dat negatieve duidelijkheid... dan heeft de klant daar uiteindelijk wel begrip voor. Dus en, Robert heeft gelijk als hij zegt het begint bij goede communicatie. Het, het begint ja. bij goede communicatie, ja. Het is duidelijkheid vooral, niet in, de, niet in, het, in het ongewisse laten. Uh. En dan, de, ja, dan ook als je een klant niet gelijk krijgt, ja, vindt hij het niet leuk... Maar hij is wel klantvriendelijk geholpen. Willie, en is dat Willie Bos, uh, uh, hoe moet ik u noemen, wat is eigenlijk uw taak nu? Ik ben teamleider uh, van de front office van de Bali. Uh. Dus iedereen die bij het gemeentehuis binnenkomt en met, de klant, uh, met, met een medewerker te maken krijgt, daar bent u verantwoordelijk voor dat dat goed geschiet? Ja, voor de uh, Bali. Oké, okay, en als iemand nou komt, stel nou even Dwarsstraat, ik wil een vergunning hebben om iets te kappen of zo, en ik krijg hem niet. Merkt u dat het helpt als je het goed uitlegt? Ja, dat helpt wel. Uh, nou weet ik het van vergunningen niet zo uh, 1, 2, 3 ja. hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar dat, dat is uh, duidelijkheid vooral. En uh, kijk, soms moet je een klant wegsturen. Maar dat wil niet, hebben, dat wil niet zeggen dat je niet klantvriendelijk bent. Nee. En dat is inderdaad wat uh, Albert zegt. Uh, duidelijkheid is uh, belangrijk. En die klanten het gevoel geven... dat je wel alles gedaan hebt om, uh, ja. om hem te helpen. Uh, en dan houdt het natuurlijk wel een keer op... door uh, inderdaad uh, regels van de overheid. Hè? Meneer Schans, goedemorgen. Goedemorgen, heer Prins. Zegt u het maar. Ik had een uh, probleempje. Ik, ik woon in Kralingen. Ja. En daar heb ik een parkeervergunning. Ja? Nou ga ik vier straten verderop... Dan ga ik verhuizen. Ja. Dat is aan de oostzee dat is vijf straten verder als, als hier Kralingen. Ja. Nou heb ik er eh, 140 ingebeld, de gemeente. En dan heb ik gevraagd of ik een week of acht dagen ontheffing kan krijgen om het heen en weer rijden. Ja. ja. Ja, dat kan wel. Dan moet u even naar de deelgemeente in de buurt en dan vraag u het even aan. En dan krijg je een ontheffing hier voor een week of acht dagen. Dan ja, ook, dank u wel. Ben ik naar de deelgemeente geweest Zitten ze er een meneer en die zegt wat kom je doen? Ik zeg zo en zo en zo. Niet mogelijk, zegt hij. <laughs> ja, je kan een nieuwe parkeervergunning aanvragen, een nieuwe adres, maar dan vervalt het oude gelijk. Ik zeg nou, daar schiet ik niet veel mee op natuurlijk, nee. ik zeg de eerste beste keer, dan krijg ik een bekeuring. Maar wat heeft u toen gedaan? Wat zegt u? Wat heeft u toen gedaan? Ik ben weer naar de gemeente geweest en uh, ik heb nog eens duidelijk gevraagd wat er aan de hand was. Ja, uh, die meneer die heeft gelijk. Die moet je maar een uh, parkeerkaart erbij kopen. Dus u kreeg foute informatie. Ik kijk, een van de Albert Meesters. Bent, bent u nou uh, gefrustreerd, meneer Schans, door dit? Nou, ik ben niet boos natuurlijk, want ik weet hoe dat werkt. Als we eenmaal een, iets in de hoofd hebben, dan uh, kun je dat toch niet meer eruit halen. Maar twee mensen zeggen: van ik kan ontheffing krijgen. En de andere twee die zeggen: van het is niet mogelijk. Want dan valt die ene parkeervergunning wel weg. Dit is heel erg leuk. Dank u wel voor dit voorbeeld, meneer Meesters. Uh, conflicterende informatie. Ja, komt uh, helaas voor. Uh, zal ook bij ons nog wel voorkomen. Dat wil ik helemaal niet uitsluiten. Maar. Uh... Ja, probeer wel uh, zoveel mogelijk informatie vanuit één bron uh, de, uh, te geven. Zodat je uh, de minste kans hebt op uh, conflicterende informatie. Dat is heel belangrijk. Luisteraars, laat me mijn hand de eigen boezem steken. Ook bij Primetime gebeurt het soms dat wat ja, dus, zegt en ik dus, de volgende dag wat anders. Dat kan. Maar ja, we zijn ook minder uh, machtig. Goedemorgen, Peter Ritsen, adviseur bij de Bestuursacademie Nederland. U begeleidende metingen bij gemeentes op het gebied van dienstverlening. Uh, meneer Ritsen, wat ik niet snap, ik dacht. Er is één overheid met één richtlijn. Maar nu begrijp ik dat er geen landelijke richtlijn is. Hoe kan dat? Nee, nog steeds uh, zijn het uh, de gemeenten zelf die bepalen hoe zij uh, inhoud geven aan hun dienstverlening. En dat kan dus uh, van gemeente tot gemeente sterk verschillen. Uh, ook zou het goed zijn om daar uh, wel uh, landelijk wat afspraken over te maken. Maar waarom gebeurt het niet? Ja, omdat uh, gemeentes nog altijd autonoom zijn om uh, hun dienstverlening op een bepaalde manier uh, in te vullen. En er zijn er wel allerlei onderzoeken die ook aantonen dat het uh, een stuk beter gaat dan uh, een aantal jaren geleden. Maar uh, dat, dat zou het ministerie van Binnenlandse Zaken dan uh, verplicht moeten stellen. En gemeenten zijn nog steeds autonoom. Maar meneer Meesters, als u, uh, u, jullie winnen zo'n prijs, komen andere gemeentes dan naar jullie om te vragen hoe jullie doen? Ja, er zijn uh, sinds uh, deze zomer heel veel uh, gemeentes bij ons geweest... Uh, om met ons te praten van hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat, uh, hoe hebben jullie dit georganiseerd, hoe hebben jullie dat georganiseerd. Ja. Dus zo'n prijs, meneer Ritsen, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat helpt om te komen naar een soort landelijke richtlijn? Absoluut. En uh, de gemeente uh, Enschede doet het ook heel goed bij een ander onderzoek. Uh, u kunt zelf ook uh, eventueel kijken voor uw eigen gemeente hoe ze het doen. Waar, dan, waar kunnen we dat worden? zien? Dat kunt u vinden op ww.waarstaatjegemeente.nl. En daar zijn op dit moment 93 gemeentes in Nederland die uh, aan het onderzoek deelnemen. Dat vind ik zelf nog te weinig, hè, want we hebben meer dan 400 gemeentes. Okay. Maar uh, die kunnen heel veel van elkaar leren. En uh, zo blijkt dat bijvoorbeeld uh, de klantgerichtheid van gemeentes... De af, in 2010, gemiddeld werd gewaardeerd op uh, 7,5. Okay. En dan gaat het vooral over de bejegening als klant aan de balie. Dus dat is uh, eigenlijk een best mooi schoolcijfer. Wat nog wat minder scoort is uh, de burger als uh, partner... Dat scoort nog onvoldoende, dat uh, is Hallo, nog 5,7. Eén probleem meneer Ritssen, ik ben geen partner van ambtenaren, ik ben hun baas. Het is mijn belastinggeld. Ja, Het moet ja, in absoluut. dat denken van, van burgemeester, wethouder en ambtenaren moet uit hun hoofd dat ik hun partner ben. Ze zijn mijn dienaren, ze zijn dienaren van de, van de burgers. Helemaal goed. Maar uh, in dat onderzoek wordt de onderscheid gemaakt in verschillende rollen. Die burgers ook hebben. En het is natuurlijk een, een, een verschil als, uh, dat je als kiezer met contacten met de gemeente hebt. Of als klant netjes bij uh, die afdeling publiek Zaken van de gemeente Enschede. Dan zit je in een wat andere rol. Nou, meneer Ritsen, kijk, bij dit radioprogramma zijn mijn... Ik ben een dienaar van de luisteraars. Als die niet luistert ben ik de puneut, ben ik werkeloos. Aan de andere kant als presentator ben ik een arrogante kwal die denkt ook beter te weten. Is dat ook ja. een beetje het dilemma van de ambtenaar? Uh, bij sommige ambtenaren wel, ja. Is dat zo? En je moet natuurlijk ook een goed onderscheid maken tussen de, de, de kwaliteit waar je over praat. Want net had u een voorbeeld uh, over de technische kwaliteit, dat mensen het gewoon niet wisten hoe het uh, geregeld is. En de relationele kwaliteit. Hè? Hoe gaan we nou eigenlijk om met uh, die burgers? En u hebt het volledig gelijk. Het is uh, belastinggeld. En uh, met dat belastinggeld... Uh, dat behoort die organisatie die heeft een, een, een hoge verantwoordelijkheid, vind ik, om dat uh, dan zo netjes mogelijk richting de burger te regelen. Hm. Het is eigenlijk de burger die de dienstverlening betaalt. Ja. Um, ik kreeg een mail hier van Michelle de Winde, Willibos. Bos. Een idee kan zijn dat mensen na hun bezoek aan de ambtenaar meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. Een paar korte vragen beantwoorden, ja. dat gebeurt al heel vaak telefonisch. Dit zou de ambtenaar kunnen stimuleren vriendelijk en behulpzaam te zijn. Doen jullie dat ook? Ja, wij hebben uh, klanttevredenheidsonderzoeken vier uh, maal per jaar. Dacht ik maar niet permanent. Dus als ik het stadhuis binnenkom, meneer Meesters, uh, uh, want kijk, ik woon in Amsterdam en in het stadsdeel Zuidoost, dan moet ik ze iedere keer, eens er soms Zoals zo'n Chagarijn daar en dan zeg ik tegen iemand... Hallo, ik betaal je en dan ga ik vervolgens tegen de deelraadswethouder kankeren. Maar, of oh, sorry, dat, die term mag ik niet gebruiken, zeuren en zaniken. Maar het zou helpen als het daar ter plekke een formulier is. Want als hij me verkeerd bejekent, vul je dat formulier in voor zijn neus... met zijn naam erbij en zijn positie en dan deponeer je het. Dan weet hij dat hij kwetsbaar is. Ja, nou, wij, wij hebben wel een, uh, een klachtenformulier die je ter plaatse kunt invullen. Dus die liggen wel bij de balies. Dus als je echt niet tevreden bent over een uh, medewerker, dan kun je dat wel doen. Okay. Uh, wij hebben uh, bij uh, Bali onderzoek gekozen voor uh, vier keer per jaar. Um, uh, een week lang doen we dat dan. Hè? Dus alle bezoekers dan worden een week lang uh, geïnterviewd volgens een standaard uh, uh, vragenlijst. Dat doen we al vanaf 2004, overigens. En ik denk ook dat dat een onderdeel is van het succes. Omdat je, um, je kunt alleen maar verbeteren als je luistert naar wat je klanten belangrijk vindt. Ja, en uh, als je dat dus al vanaf 2004 doet... en wij kijken iedere keer uh, naar die, uh, uh, die resultaten, zeg maar... en dan pakken we er één... Of twee dingen uit waar we mee aan de slag gaan en die verbeteren we dan. En over het algemeen pak je eerst de dingen die <lacht> niet... niet veel uh, kosten, maar wel heel veel opleveren. Ja. Nou, dan ga je de dingen die niet veel kosten, maar ook wat, ja, wat meer Minder... tijd kosten, maar, maar uh, ook nog wat, wat veel En wat de duurste komt het laatst. En, ja, nou okay. ja, de, de... Kijken of wat ik heb begrepen van Barbara, dat we iemand hebben die klachten heeft over de gemeente Enschede. Ja, Goedemorgen hebt. Dag meneer Prem, ik vind het leuk in dit programma te zijn. Nou, het gaat niet direct over de gemeente Enschede. Oh. Misschien ligt daar een vergissing. Maar het gaat over de toegang met het telefoonnummer 14053. Ik uh, woon in Hilversum, daar is hetzelfde nummer. En ik kan niet bellen. ...naar de gemeente uit mijn mobiele telefoonbelbundel. Ik moet dan apart kosten betalen voor... nou het kost 35 cent per minuut als ik met mijn mobieltje naar de gemeente zou bellen. Met mijn vaste telefoon is het nummer ook niet gratis. En ik vind het heerlijk dat u zegt... ...de overheid is de dienaar van de burger... ...maar dan moet hij dat ook op die manier met een gratis of een... Meneer wel. even, we gaan het meteen even checken. Ik vind het een goed, ik vind het dus heel versum. Luisteraars, de gemeente, heel versum waar de, de, de, de NTR gevestigd is. Mijn werkgever, die is dus ja. een peer die de burgers afperst omdat ze niet kunnen betalen. Hoe is het bij jullie? Is nou, jullie dat, nummer dat, graag? Nee, ook met dat 1403. Dat ga ik even ja. checken. Zijn jullie ja. gratis? Nou, wij zijn niet gratis. Het is, dat 14-netnummer is uh, lokaal uh, tarief. Hè? Dus uh, dat is hetzelfde als wanneer je uh, naar 053 en een telefoonnummer uh, belt. Dus wa van waar je ook belt, het is altijd lokaal tarief. Um, en, maar het probleem van die meneer met zijn uh, provider, ja. dat ligt hem aan de provider. Dat is hoe de provider het inregelt. Uh, dat heeft niks met 14 0, uh, netnummer te maken. Uh, uh, dat is echt uh, een welke provider, provider heb je gehad? Gert, welke ja. provider heb je? Hallo. Welke provider? Ja, ik, ik, ik ben met Telford En het, het gaat er nou niet om... die gemeente die moet erin voorzien... dat ik makkelijk de gemeente kan bellen. Ja, nee. Niet dat ik afhankelijk van de provider straks uh, mijn abonnement moet gaan waaien. Nee, vind ik, vind ik. Wacht even. Uh, Gert, ik vind. Uh, meneer Meesters, belooft u even. Dat u. Nee, want u, u bent, ik, ik vind. Ik, ik zit u hier een ver in uw kont te steken. U weet wel prijzen. <h East> maar verdorie, als ik bij Telvoort zit. Dan kost het me gewoon geld. en kan ik je niet bereiken. Dat ligt er niet aan de provider. Moet jij tegen Telvoort zeggen. Dat ze er wat aan moeten doen. Nou, ja, dat is dan de centrale organisatie die dat 14-netnummer geregeld heeft. Wie is dat? Zou dat moeten doen. Dat uh, is King tegenwoordig. Dat is een uh, organisatie. Oké, okay, Gerrit, uh, ik... hartstikke bedankt voor het bellen. We moeten je eruit gooien, maar hartstikke bedankt. En een goede tijd. Maar, maar meneer Meesters, wat gaat u eraan doen? Kom ik, op. Ik zal, uh, ik zal in ieder geval dit probleem onder de aandacht brengen. Uh, en Beloofd. Met... En ik bel u op over een week. Want het is check, check, double check. Om te kijken hoe het gaat. Want ik vind ook dat Telfort, die patjepeers, maar moeten zorgen dat ze het op lokaal tarief door en niet de burgers gaan afpersen. Ja, goed daar ben ik, idee. Ben ik het mee eens. Ja. Okay, goed idee. Nou kijk, dan dus vind ik al een stuk leuker. Ik kreeg van Tony een mail. Beste Prim, vandaag heb ik nog een verzoek ingediend bij de gemeente. Terneuzen, met betrekking tot illegaal huisvuilstorten, werd heel netjes te woord gestaan en direct doorverbonden met de juiste ambtenaar. Om 8.30 uur 30 gebeld om 9.30 uur 30 was het huisvuil opgehaald. Gewoon een zeer goede service en ik heb als lid van de wijkeraad zeer goede ervaringen met de gemeente Terneuzen. Kijk, dat vind ik toch wel weer leuk om dat te horen. Ja, oh, er zijn meer gemeentes die het goed doen hoor. Ja, als jullie, jullie hebben nu voor de tweede keer op rij gewonnen. Wie is jullie grootste concurrent? Wie is de grootste concurrent? Nou, ik praat liever niet in concurrenten. Wij doen mee aan, uh, aan de, de, de benchmark om ervan te leren. En om wie, wie is vlak bij jullie in de buurt? Wie nou, degene die het, uh, het constante vlak bij ons in de buurt is, is Tienaarlo. Die, die zit iedere keer op de derde plaats. Waar ligt Tienaarlo? Uh, in Drenthe. Oh, dus ook weer. Heeft het misschien ook te maken, Willy met de volksmentaliteit? Kijk, jullie zijn niet hier in de Randstad. Ik word in Enschede en ook uh, in Drenthe... zo altijd met open armen en liefdevol ontvangen. En in de Randstad, ja, waar ik woon, zijn mensen toch wat onbeleefder lijkt het. Ja, het is hier natuurlijk uh, het tukkere land. En uh, medewerkers uh, zijn natuurlijk... Uh, we hebben het ook over bejegening van de klant bijvoorbeeld. Komt er iemand uh, aan de balie die echt twens praat? Ja. In principe uh, verwachten we van, van de medewerkers dat ze netjes Nederlands praten. Maar kijk, uh, dat, dat is een beetje een uh, hè Als ja. iemand echt een wat oudere man of vrouw... Ja, dan, dan veer je toch een beetje mee. En dan is het ook helemaal niet erg om... Uh, om in het plat wens verder te gaan. Nee, maar ook ja. jullie uitstraling. Jullie zijn hier in het oosten, wat, is het zo bij de mensen dat je gewoon wat liever zijn dan die westerlingen? Nou, er, er, zit, er zit heel groot verschil in. Uh, als ik kijk uh, bij ons in het stadskantoor... Uh, wij hebben geen beveiliger in het stadskantoor. Wij hebben daar uh, drie, drie, drie, uh, twee of drie receptionisten zitten. En uh, daar komen de mensen binnen. En wij hebben verder geen beveiliging. Het is allemaal open, er is geen glas, er is uh, verder helemaal niks. Ik uh, moet even naar mevrouw Hamelink, de laatste bellen. Mevrouw Hamelink, gaat uw gang, uh, zegt u het maar. Ja, ik wil allereerst even een compliment geven aan die mevrouw in Enschede van de gemeente. Dat is nu precies wat ik graag had willen zien hier in Dam. Ik kwam daar met een, uh, een bezwaarschrift. Ik was een paar dagen te laat over de OZB. En die meneer zei, ja mevrouw, dat is nu eenmaal ambtelijk geregeld. Ja, maar ik, uh, ik weet dat ik te laat ben en ik zit niet in de verhuizing. Ik uh, leg het uit. Ja, maar het is... Dat is nou eenmaal ambt, zo ambtelijk geregeld en ik kon niets anders zeggen. Ik heb mijn brief afgegeven en ik werd steeds kwader. Toen buiten liep ben ik naar me 100 meter teruggekeerd. Ik ben weer naar hem toe gegaan ik zeg ik wil mijn brief terug? En toen gaf hij die brief terug. Die heb ik zo voor zijn gezicht in, in, in 100 stukjes gescheurd. <lacht> ik zeg, hij zegt tegen me: ja, maar ik had die brief wel uh, door willen geven. Ik zeg. Nee, want ik zit niet te wachten op een brief van uh, het spijt me. Ik zeg, want het is toch ambtelijk zo geregeld? <laughs> Mevrouw Hamelink, ja, hoe oud bent u? Wat zegt u? Hoe oud bent u? 79. Mevrouw Hamelink. Ik, ik hoop van mensen zoals u mondig bleven en dingen. Willie, hoe zou je dit hebben opgelost? Iemand komt te laat binnen. Nou ja, je gaat natuurlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. En wat ik al zeg, uh, toon begrip en probeer uh, wat te doen. Pak die telefoon, bel naar de betreffende ambtenaar. Uh, doe wat voor die mevrouw. En als daar uiteindelijk uitkomt dat het, dat het niet uh, anders geregeld kan worden... dan heb je als medewerker in ieder geval alles gedaan om die mevrouw te helpen. En dan weet ik zeker dat ze niet boos weggaat. Nee ja, mevrouw Hamelink, zou je niet boos zijn weggegaan, toch? Nou, uh, uh, nog... No. Ik was, ik, ik werd, nu mm, ik dat hoor van de gemeente Enschede, werd ik weer boos. Ik heb nog nooit gereageerd, maar dan kwam het weer boven als die meneer begrip had getoond. En hij had gezegd, nou, ik zal het proberen, want ik weet ook wel dat er regels zijn. Als hij wat begrip had, dan was ik gewoon. Want ik heb zoiets nog nooit gedaan, het verbaast me nog ja. dat ik dat gedurfd heb. Oké, okay. Hartstikke bedankt, luisteraars. Ik moet afronden. De tijd zit er helemaal op. Peter Ritsen, hartstikke bedankt. Willy Bos, hartstikke bedankt. Albert Meester, hartstikke bedankt. Luisteraars, u hartstikke bedankt. Want zonder uw deelname zijn we niets. Iedereen die gebeld heeft. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Nummer 10. Dag.